Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Nederland moet miljoenen euro's terugvorderen bij koffieketen Starbucks. Bronnen melden de NOS dat volgens de Europese Commissaris van Mededinging... Nederland sinds 2009 belastingvoordeel heeft gegeven aan Starbucks. Soms schrijft dat als verboden staatssteun. De Eurocommissaris legt Nederland geen boete op... maar wil wel dat een bedrag van 20 tot 30 miljoen direct wordt teruggevorderd. Morgen maakt de Europese Commissie zijn definitieve oordeel bekend. De man die gisteren werd opgepakt voor het doodslaan van een vrouw van 68 in Leerwarden is een voormalige tbs'er. Hij meldde zich gisteravond bij de politie en bekende dat hij een vrouw had doodgeslagen met een fles en dat hij in de rosse buurt een jonge vrouw had mishandeld. Volgens de politie heeft de man van 38 gisteren mogelijk nog twee andere vrouwen in Leerwarden bedreigd en mishandeld. Een van hen zegt dat ze bij een parkeergarage werd aangevallen door een onbekende man die haar tas wilde stelen. Ze kwam met haar hoofd op straat terecht en is s'avonds in het ziekenhuis opgenomen. Het andere vermoedelijke slachtoffer werd belaagd bij een supermarkt. De openbare aanklager in Dresden doet onderzoek naar een toespraak... die gisteren werd gehouden tijdens een manifestatie van de anti-islambeweging Pegida. De Duits-Turkse schrijver Pirinci zei daar dat het jammer is... dat de concentratiekampen niet meer in gebruik zijn. En scholt moslims en politici uit... vergeleek de asielpolitiek van Merkel met de omvolking van de nazi's... En hij kwalificeerde de Bondsrepubliek als een scheidsstaat. Verschillende mensen deden aangifte tegen de Pegida-activist wegens opruiing. De bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden kan beginnen. De financiering van het project is rond, meldt RTV Noord-Holland. De bouw en het onderhoud van de sluis kosten ongeveer een half miljard. Een groep bedrijven zegt dat het geld bij elkaar is gebracht. De sluis is naar verwachting over vier jaar klaar. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen en kans op mist. Morgen bewolkt met af en toe zon. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe. en Dan volgt er regen. Het wordt morgen opnieuw 11 tot 13 graden. Dit was het FDFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad heb je veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Knoopend Burgerveen en Zoete dorp, 11 kilometer. is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn weer vrij. De A9 Amstelveen-Diemen bij Knoopend Diemen, 3 kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Knaupet-Gouwen, 8 kilometer. Op de A20-hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht, 8. A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Noorderloos, 10 kilometer. De A29 van Rotterdam naar Berg op Zoom is helemaal dicht bij de Afrit-Numansdorp door een ongeluk. Er staat nu al 7 kilometer file achter en dat levert natuurlijk ook veel oponthoud op. op. A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, 4 kilometer door de problemen op de A4. En op de N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 We'll with me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 I'd rather be I would away forever. Exalt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 be. Hey